Bellen of peppen in het verkeer blijft een groot probleem. Het aantal boetes voor mensen die in de auto of op de fiets een telefoon vasthouden... is flink gestegen, van 165.000 in 2024 tot bijna 250.000 vorig jaar. Het komt onder meer doordat sinds vorig jaar... vaker mobiele focusflitsers worden ingezet. In Amsterdam is de brandweer druk met het blussen van een grote brand... in een winkelpand in de pijp. Boven de winkel zijn huizen. Een aantal mensen is gebond naar het ziekenhuis gebracht. Maar het is niet duidelijk hoeveel er precies zijn en hoe ze eraan toe zijn. Geëvacueerde buurtbewoners worden opgevangen in een café. En één op de vier Nederlanders kan iemand reanimeren bij een hartstilstand, maar lang niet iedereen geeft zich op als hulpverlener om dat ook te doen. Mensen zijn volgens de hartstichting bang om fouten te maken of denken dat ze 24-7 paraat moeten staan. In ons land krijgen we per dag 45 mensen thuis of op straat een hartstilstand. En dan nog het weerbericht. Vanochtend trekken buien over met mogelijke hagel of onweer. Vanmiddag tussendoor ook wat zon. En het wordt een graad of zes. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Annemarie. Dan de filers. Rick wet waar ze staan. Het zijn er 41. We beginnen op de A1 Amersfoort, Apeldoorn bij Hoenderloo. 50 minuten vertraging. A4, dat is Den Haag, Amsterdam bij Schiphol. 29 minuten. Probleem op de A44. Daar is een ongeval geweest. Amsterdam was bij Sassheim. De vertraging nu 48 minuten. 18 plus bell Ja, echt serieus. Zo, oh. zo, oh. zo, oh. zo, zo. Tot dan.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 Yo ja hoor, is zo dadelijk hier gewoon weer kans op geld. We spelen begin de dag met een mooi bedrag. Zodanig na Ed Sheeran. Radio 538. Ik verbaas me dan dat ze dus uh, plezier hebben. Maar dat plezier is niet mijn plezier. De 538. Ochtend show. show. The club is not the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. Tripping fast and then we talk slow.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 you. Jet Might, en uh, daarvoor ook nog muziek van Ed Sheeran. En daar moet even een richting uitgesproken worden. Want uh, hij is jarig vandaag, Ed nee, Sheeran. Ja. Hoe oud denk je dat hij geworden is? Boah, ja, oh, dat is 33? Ja, 35? 7, 38? Annemarie heeft het precies goed. Woe! Ja. Lekker. Hij is ja. 35 geworden. Oh, Hij is geboren in 1991. Ja, dan ben je dat 35. Maar die heeft al een rij hits. Sorry, niet normaal. Dat is niet normaal. Ja, die kan echt gewoon een, een, een avondlang muziek maken... en dan gewoon een plaat voorbij laten komen... die niet in het hitparade heeft gestaan. Uh, maar goed, dat heb je net onder andere kunnen horen. Een van zijn uh, vele uh, hits hier op de radio om tien over negen... waar wij ondertussen in de ochtendshow uh, druk op zoek zijn... naar de naam die hoort bij deze stem. En hij is zo makkelijk vandaag. Ja. Het is echt een beetje een weggevertje. De kont van Tessa... Nou, wie is de, dat? De kont van Tessa. De kont van Tessa hoor ik hier. Welke Tessa hebben we het dan over? Ik heb geen idee. Goeie vraag. De, de kont, kont van Tessa het wel op zich een, een, een bijzonder het kont zijn, alles feit die het erover hebben. Nee, er wordt hier uitgebreid over gesproken. Weet jij wie het is? Dan? Nou, ik weet wel wie het is. Ik weet niet wie Tessa is. Maar ik weet wel okay. wie de stem is. Dat ja. Ik ben wel ook nieuw. Naar, naar de kont. Als je dat weet, hoor, gaan we dan een keer extra draaien aan het rat. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. uh, 0909 30538 als jij de stem denkt herkennen. Ik ga hem nog niet eens nog een keer laten hey, horen. Hij is zo makkelijk vandaag. Bel maar en win op die manier een prachtig geldbedrag in de show. En dit is de nieuwe Smulschijf. Ja, gisteren officieel gepresenteerd als de nieuwe Smulschijf voor deze week. Het is de groepnieuwe single van de band Brandeis. Dit is voicemail op 5:8. You are a master of the skies. Spanning weather lies. That pretty face and I body. it. I should have known it from the start. You tear it all apart. You play the game van Runday. We waren zo enthousiast dat we maar meteen smulschijf hebben gemaakt uh, deze week. En ze komen binnenkort uh, komen ze bij ons langs ook, uh, de dames en heren van Runday. Gezellig. Hé, hey, uh, dan eventjes uh, deze stem. De kont van Tessa. Ja, wie oh wie. Be, be, be, begin de dag. begin de be, be, begin de dag. Be, da, da, begin de dag. We, we, we, Voor 538 euro. Een nieuwe dag met een mooi Begin de dag met, met een mooi bedrag. En we gaan eens even naar uh, Jorin. Jorin, goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. Hij ja, was makkelijk, hè, vandaag. Zeker. Ik hoorde het direct. Ja, Was nou. niet te missen. Nee, moeten we alvast gaan draaien, denk je? Nou, laten we iets even wachten. <laughs> wie Moet is je dat het? zeggen? Ja, ja, wie is het, denk jij? Alleen van Rooien. Alleen van Rooien. Dat dacht ik ook direct aan. Ja? Ja, Ja, hè? Even ja. luisteren. De kont van Tessa. Nee, het is niet goed. Nee. Nee, echt niet. Oh, wat erg. Ja, nou ja, dat kan gebeuren, maar het is niet het goede antwoord. Oh, nou, dat is jammer. Ik stond hier helemaal te dansen. Ach, nee. Nou, maar is gratis. Ja, dansen is gratis, ja, ja, dansen blijf is het dansen. gratis ja. Oh, nou ja, jammer. Volgende keer beter. Ja. Zo is het. Dag jullie. Doei, hoi. doei. doei. Uh, dan hebben wij Michelle aan de telefoon. Uit Haalderum. Hallo? Hoi, goedendag ik Michel. Eh, Michel, goedemorgen. Hallo. Hoi. Hey, hey. Goeiedag. Hey. Uh, ja, het is dus niet alleen van Rooien. Ik denk Patty Bart, is. Jij denkt Patty Bart? Jazeker. Even luisteren. Dit komt van Tessa. Ja, natuurlijk is ja. dat Patty Bart. Ja, ja. ja! daar gaan we, hoor. Hoppakee. En er is aan het rad geslingerd. Oh. Spannend. Dat was gisteren ook weer? Wat had je gisteren gedraaid? 250. Oh, wil, ja, 250 euro, inderdaad. En dat wordt nu. Uh, iets minder. Maar wel heel veel, hoor. 100 euro. Zo. Oh, dat is toch lekker een kippiepan. Nou, dat bedoel ik. Kan je een goede kippiepan verkopen? Kippiepan? Kippiepan? <laughs> maar, maar wat kost een kippiepan? Ik heb even ge... 40 euro. 40 euro. Maar zit jij in de kippiepan, Michel? Nee, nee, nee, nee, totaal niet. Maar hoe kom je er dan bij, waarom is als je 100 euro hoort het eerste dat in je opkomt kippiepan? Maar ik sta hier met een collega en die zei al, als je wendt is het kippiepan. <laughs> <laughs> Lekker hoor. Nou joh, hey, veel ja, plezier ja. ermee, uh, Michel. Leuk je gesproken ja, met jou, man. bedankt. Oké, okay. en eet smakelijk, hè? Ja, dank je. Oké, okay, hoi. Maar eventjes wat Patty Bart die zegt... De kont van Tessa. En wij waren heel erg benieuwd wie Tessa in dit verhaal is dan. Ik heb het even opgezocht. Dat is uh, de Contessa, Dat is de boot van Walter Kroes. en die is vernoemd naar zijn vrouw. Tessa. En de contessa, is de kont van Tessa. Oh nee, joh. Ja, en Patty die vertelt hierover. Ja, blijkbaar. Ja. Ah, de kont van Tessa. De kont van Tessa? De kont Tessa? Ja. Ja. Maar op het moment dat je Walter belt. Ja. En die, die is de bol aan het schoonmaken op het boontje. En dan zegt hij: Ja, ik, ben nog even, en ik en zit nog even in de kont van Tessa. Ja, ja, ja, ja. ja nee. Oké, okay, hebben we meld? You can take. 9? Dit is 538. Och, het show. En Madonna. Into the room. De groove. Wel grappig, we hebben wat jongere producers hier op het programma zitten vanochtend. En uh, ja, Rick was toch even benieuwd, uh, weten jullie wie dit is? Kennen jullie Madonna? Hebben ja. jullie daar wel eens van gehoord? Maar dat hadden ze hoor, Rick. Ja, we ja. Ja. Nee, draaien ook, draai ook eens wat artikels en dan vragen hier een beetje aan, van... joh, ken je die in? Er zegt nog nooit van gehoord. Nee. Spendo Belly. we, we draaien een paar weken geleden Spendo ja, En die? als je natuurlijk al wat ouder bent, zeg maar 40 plus, dan ken je, ja, dat, dan dan weet je dat. Maar als je jong bent, ja, dan ken je dat nee. in principe niet. Nee. Ja, ik denk 50 plus hoor, want ik word dit jaar 40. Ik heb er echt hier nog nooit van gehoord. Van Spendabelle? Nee, geen idee. Echt niet? Wat grappig. En de, en de Beatles? <laughs> ja. Maar de liedjes ken je denk ik wel. Als jij Gold voorbij hoort komen, dan weet ik, ik zeker. Die ken ik wel. En de titels Hoe? die Draai hem eventjes Gold, van Spenderbelle, Ken je niet? Die hoor je met de Olympische Spelen. Hoor je Als je die niet houdt, ja. <laughs> Het zeg je helemaal niks. Nee, ja, nu nog niks, want ik hoor nog niks. Nee, ik, ik ja, zo ja. Ja. ja, ik denk dat, dat je op basis van het begin heb je niet meteen zoiets van, oh, die ken ik. Maar soms, uh, zal, zal soms even een stukje verder. Als je dit hoort, dan denk ik dat jij zegt, oh, ja, dat heb ik wel eens gehoord. Oh, ja, yes, ja ja, ja, ja, nee, ja. Wel, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We kunnen straks wel even helemaal ja, en he, We hebben zoveel goud in ons al. Ja, dat hoeft niet. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1. Zoek je zonnebril. 2. Fix je vrije dagen. 3. Wel je beste vriend of vriendin. Van deze weken zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Ja, zomervakantie voor twee. Rai Pizza, Creta, Mallorca, Portugal, Italië, Bulgarije.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 Alle simonly bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot en kost het eerste jaar maar 450 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Reisvrije vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super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 Voor een studio-vrijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen drie maanden 15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De Coöperatieve Rabobank. Onze bank. Ja, goedemorgen. Dit is de Ochtendshow en het weer voor vandaag. Uh, uh, we hebben stevige buien die over het land trekken. Lokaal met kans op onweer, hagel en zelfs natte sneeuw. Er staat een stevige westenwind en de temperatuur vandaag komt uit rond de 7 graden. En het staartje van de ochtendspits neemt Rick met je door. Begin op de A58, Breda Tilburg bij Sint-Anna-Bos, 29 minuten vertraging. En Flitsers op de A1, Eemnes, Naarden 26,0. A28, zwolle Meppel 103,9. En de laatste is de A35, Enschede-Hengelo bij Enschede, 69,1. Exact half tien, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hallo marie goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn vorig jaar flink meer verkeersboetes uitgedeeld voor niet hands-free bellen. Reden is intensiever handhaven, zegt de politie. Die houdt nu vaak mobiele controles op veel verschillende plekken zodat de pakkans groter is. De brandweer in Amsterdam heeft de brand in een winkel in de pijpen onder controle. Meerdere mensen moesten naar het ziekenhuis... en een aantal woningen aan de Ferdinand-Bolstraat werd ontruimd. En treinreizigers die zijn het meest tevreden... met de stations in het Limburgse Klimmen-Ransdaal en Mantgum in Friesland. Dat blijkt uit onderzoek van de NS, waar nu.nl over schrijft. En tot zover het nieuws. Op wat, wat maakt die stations zo bijzonder? Dan? Waarom zijn ze... ja, dat staat hier dus niet bij. Dus dat moet ik nog even dieper onderzoeken, inderdaad. Want ik heb nog nooit van Klimmen-Ransdaal en Mantgum gehoord. Dus nee, nee. Misschien ja. dat er gewoon drie reizigers komen. Die zijn heel blij. Dat, dat kan is ook, natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik ga het even onderzoeken. Uh, hier duiken we in. komen we op terug. Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be damned. And we turning the floor into a zoo. We live in a crazy world. cut up in a right place.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 as do De wetenschap Dat de leadzanger en de oprichter van de band, die Brad Arnold. Dat is uh, toch overleden? Uh, he, ja, nou. die is uh, ja. op 47-jarige leeftijd uh, uh, overleden, inderdaad. Dat is, geen, uh... dat is veel te jong. Veel te jong. Ja, hij was overigens wel al een periode ziek, maar dan nog. Uh, ik schrok wel van het bericht. Ja. Zeker ja. omdat wij de plaat natuurlijk nog zeer regelmatig draaien deze kurtenheid. Uh, je bent bij uh, de Ochtendshow van uh, 508 uh, met uh, muziek van Loenis. I'm riding high, high, high Whoa Kinda broke the ceiling Y'all, so all I got player, give me some brew and I might just chill, but I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill, I still do these spit loogies when I puff on it, I got some bucks on it, but it ain't enough on it, go get the S-T-I-D-E-S, -E nevertheless I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette, so it across the table like ping pong, I'm gone, beating my chest like King Kong, and song, wrap my lips around the phony, and when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi, know me ain't my homie, it's too many heads to beat Probably let my friend hit bent Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the real before it's history Cause schools be having them vacuum lungs And if you let them hit it i free, you hella dumb, dumb, dumb I come to school with a tailor on my earlobe Avoiding all the flick teeth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 Made my yesterday night thing. Got me hung off the night train. You fade, I fake. So let's head to the east, hit the stroll night out so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the eight, but I'm no budget. Still rolling the two though, cut the same old bucket. Foggy windows, soggy endo I'm in the language and smoke my kid hop in smoke, yeah, just spray your layer down, up in the OAK, the town, homies don't lay around, we down the blaze a pound, The ease up, speed up through the ESO, drink the v -S -O P up, with the lemon squeeze up, and everybody's roller. up, I'm the roller, that's what the up, blunt, out of a bunch of sticky doja, hold up, suck up my weed, it's all you do, kicking feet, cause we're IVs, we need tap have like a fufu, daar kwart voor tien staan en dat oh ja. betekent dat uh, morgen rond dit tijdstip ja ja dan uh, is hij weer hier onze eigen Arie. Vind ik oh, altijd een hoogtepunt in de week. Ik ook. Heerlijk, die man. Ja, dat is leuk. Ja, wereldgozer. En voor de mensen die uh, Ari niet kennen... Ik kan me niet voorstellen dat je nog nooit van Ari hebt gehoord. Maar Ari is een, uh, een, een barman. Een, uh, een café-eigenaar uit Amsterdam. Ja. En uh, ja, die heeft naast het tappen van bier... heeft hij nog een... Uh, Kwaliteit? Ja, een, kwa ja is zeker wel. Een talent. Hij kan fantastisch moppen uh, tappen. Ja. Uh, en dan klinkt het zo. Nou, er zijn dus twee blondjes. Ja, kijk ik jou even aan plo. En die lopen met z'n twee uh, erbij, ik hoor. Oh Derde verdieping, helemaal gezellig. En wat gebeurt er dan? Nou? Breekt er toch een partij brand uit? Nee ja, man paniek in de tent. Nou, zo je brand weer voor de deur, dit en dat. Man. Dat ene blondje, die krijgt een hele op het moment die ziet een hele grote paraplu staan. Dus ik denk, hey, dat is mooi. Die pakt die paraplu, die ramt de raam eruit, die doet die paraplu open. En die springt uit de raam ja. en die komt redelijk beneden. Ja. Komt die tweede eraan? Klap op de grond, helemaal in de vernieling. <laughs> zit je met die paraplu, zit wat vlieg? Jij nou? Zes, ja, ik hoor geen paraplu, vind ik. maar een regenbak aangetrokken. <laughs> nou, dat ongeveer. Ah oh, ja, morgen nieuwe Rondbarsmoedien in de ochtendshow. show. En dit is One Republic. Sunshine, cardio through the strange lights, chasing long green lights, up For a little bit of sunshine Hit me with them good vibes Pictures on my phone like Everything is so fine A little bit of sunshine yeah. Crazy lately, I'm confirming Trying to rob myself of something. You just trying to get a word And life is not fair I've been working on my tunnel no vision Trying to get a new prescription Taking swings and even missing But I don't care I'm dancing more, just a little bit Reading more, just a little bit Handling less, just a little bit Ah! <laughs> moment I've been feeling helpless, sick of seeing all the selfies, Now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation. Almost more static, change of station, headed somewhere. I'm dancing some more, just a little bit. Freedom more, just a little bit. tear a little less, just a little bit. Like life is blue. I'm making more, just a little bit. spin a little more to get rid of it. Smile a little more in a minute. With. Honestly, man, lately I've been running. wel op, dat de meeste platen die we draaien... die hebben ook echt een zomers karakter vanochtend. Maar dat zal alles te maken hebben met de zomerweken. Absoluut. Ja, goed hoor, heel goed. Uh, Alejandro, Lady Gaga. De 538 ochtendshow ochtendshow, Service Desk. Ja, dan uh, maar eventjes meteen naar de Service Desk. Er zijn veel vragen binnengekomen vanochtend. Uh, laten we even beginnen met een uh, klacht uh, oh. voor uh, Rick. Want die uh, wordt. Uh, Renate heeft hem ingestuurd trouwens. Die zegt ja, het valt mij op dat altijd als Johan Derksen iets zegt, dat Rick het er niet mee eens is. Oh, nou. Vanochtend nog over die saaie commentatoren bij de Olympische Spelen. Ja, ik vind de NOS commentatoren echt heel goed. Ja, nee, dus. Je mee, ja, maar je bent het vaak oneens met Johan Dergs, toch? Dat is ook wel een beetje zo. Ja, ik denk dat het gewoon twee oude mannen zijn die nooit met elkaar eens zijn. Ja, ja. Ja. Maar niks persoonlijks in nee, ook. Nee, nee, man, nee, ik vind nee, jou nee. een wereldfan. Nou, zeer. Uh, even kijken hoor. Brenda die heeft een opmerking. Die zegt: ja, jullie hadden het net over een tekort aan reanimatievrijwilligers. Uh, dan is het een gemiste kans dat je op dat moment niet even meldt. dat je op hartslag.nu jezelf kunt aanmelden. Ja, nou dan hebben we dat bij deze gedaan. Daarom. Dus uh, Brenda, fijn dat je het even opmerkte. Uh, Marike die zegt: hallo, voor het vragenuurtje. Zo grappig dat mensen dit het vraaguurtje blijft. Ja. <laughs> uh, welk merk uh, en waar heb jij het baseballjack van uh, dat jij gisteren aan had gekocht, Annemarie? Oh, jeetje, oh, ik moet even reclame gaan zitten maken. En ja, wordt ja dat wordt hier ga ik doen. Marieke hop, hop. wil het. Er staat een P op, die is van Pom. Pom. POM Amsterdam. Nou, kijk. Kijk, toch leuk, hè? Marike, bij deze is die ook beantwoord, die vraag. Wil ze deze ook weten? Nee. <lacht> nee, deze is nee, Die van vandaag. Deze lelijk. Die van vandaag hoef ik echt niet te weten. Van de kriegloopwinkels. <lacht> ja, en dan meerdere mensen die zich afvragen wat er met Rick aan de hand is. Want die heeft op zijn Instagram aangekondigd... Ja. dat hij uh, ja, dit weekend zijn account gaat verwijderen. Ik ga mijn account verwijderen, Maar dat is een vooraankondiging. Je kunt hem toch ook gewoon wegleggen? Ja. Nee, maar dan, we, we kunnen mensen een beetje... Uh, de, de, de paar vogels die ik heb, die een beetje op, uh, <laughs> op voorbereid. om. Uh, waarom? Ja, ik had van de week ik had een post gedaan dat ik koffie uh, uh, had gekregen ergens. Met, daarna, wat krijg je normaal bij, bij koffie? Nou, een koekje. Een koekje ja. een chocolaatje. Ik kreeg popcorn. Huh? Bij koffie zoete popcorn. Oh, en was was je was bij de film. Nee, nee, nee. Maar dat vond ik zo'n ja, rare combinatie. Maar wel origineel. Ja, ik had een foto ja, van hem En zo... dan had ik ook op Instagram. Dacht ik dacht ja, wat interesseert het. mensen nou dat ik een bak cappuccino drink met, met popcorn? Maar ik kreeg je leuke reacties erop? Nou, maar ik dacht even af, ja, ik En is ervan... dat lekker? Popcorn bij de koffie? Nee, absoluut niet. Oh, oh. oké. Okay. Maar je hoeft niks te okay. posten. Je kunt ook gewoon kijken. Ja, ja, ik vind kijkers, dat vind ik, zo beetje, dat vind ik toch een beetje. Maar waarom moet het zo rigoureus? Waarom moet je meteen van Instagram af? Ja, ja. Maar dit heb je vaak. Is het is een maandelijks dingetje. Ja, ja, hormonaal dingetje. Ja. Ja, ja. Ik zie ja. dat vaker. Het loopt meestal synchroon met, uh, ja. met de thuissituatie. Ja, ja, ja. Hoe oh, zitten we daar in de ja. situatie? Ja, ja, ja. zover. Maar je <tie> denkt er nog over na. Ja, dat is ook. Okay. Kunnen we iets doen om jou nee, te rijden, nou, gewoon, Rick. Het is leuk, man. Ja, Jammer, blijf bij ons. Uh, Zometeen, na tien uur. Dennis Ruijver. Hij staat er al. Ja, hij staat er al. Hij staat er, hij ja. te trappelen. Die hoort het ook op de achtergrond. En uh, s morgen zijn wij er weer rond kwart voor tien met dan uh, Arië. Nu bij Gamma, 25% korting op binnen- en buitenverlichting. Bekijk alle acties op gamma.nl, in onze digitale folder... of kom langs in de bouwmarkt. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op brood, appels, cola op...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 Nu ook suikervrij. Voorkomt naar Bataviastad. De opening is binnenkort. Stay tuned.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 En meer bereik voor een scherpe prijs. Dag Check jouw aanbod op Delta.nl. Delta, aan alles gedacht. De bouwgaardjes. Vooruitkijken doe je gratis. Op kijk. Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Minder betaalt.